11 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Islamitische landen bijeen geweest om een alliantie op te richten tegen terrorisme. De bedoeling is om dat met wortel en tak uit te roeien. Terroristen doden niet alleen mensen, ze besmeuren ook het imago van de islam, zegt de Saoedische kroonprins Bin Salman. De landen kunnen bij elkaar terecht voor militaire, materiële en financiële steun. De Belgische politie heeft sms-berichten onderschept... waarin werd opgeroepen wanorde te creëren bij de betoging gisteren in Brussel. Dat betekent dat de politie vooraf wist dat er kans was op rellen... zegt een politiemedewerker tegen de VRT. Uit het sms-verkeer zou ook blijken dat dezelfde personen... achter andere rellen deze maand zitten. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Jan Bon... liet eerder vandaag weten dat hij laat onderzoeken... of er een netwerk van infiltranten is die de rellen in Brussel veroorzaakt. President Trump heeft het op Twitter opnieuw opgenomen voor de omstreden senaatskandidaat Roy Moore. Die ligt onder vuur door beschuldigingen van seksueel wangedrag zo'n 35 jaar geleden, terwijl Trump hoopt dat Moore volgende maand wordt gekozen. In verschillende peilingen in het conservatieve Alabama ligt Moore nu achter op de democratische kandidaat. Als die wint, hebben de republikeinen nog maar een meerderheid van één zetel in de senaat. Justitie gaat in beslaggenomen spullen van criminelen... vaker aan burgers en organisaties schenken. De hoop is dat mensen sneller tips en informatie zullen delen... als ze er iets voor terugkrijgen. In Italië werkt dat al goed bij bijvoorbeeld de aanpak tegen de maffia... zegt Justitie tegen Nieuwsuur. Tot nu toe werden in beslaggenomen spullen altijd verkocht via veilingen. De opbrengst daarvan ging naar de staatskas. Het weer nog vannacht wordt het droger. Morgen vroeg komen er nieuwe buien aan... MBB waarschuwt dan ook voor een drukke ochtendspits. Pas in de loop van de dag wordt het in het noordwesten af en toe droog. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu het laatste uur.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 Hele leuke gesprekken eigenlijk. En ja. met handen en voeten ging je dan de mensen helpen. Ja, de meeste natuurlijk. Alle ja. talen, dat moest je bijna spreken. Hè? In Zandvoort heb je natuurlijk Duitsers, Franse, Engelsen, van alles. Ja. Dat vond je juist wel een leuk aspect ja, dat eraan. Ja, he? ik heel leuk. De... Leuk. Ja. En hoe, hoe woonde je in Zandvoort al die jaren? Want je bent hier natuurlijk gebleven ook nog. Heb je steeds in hetzelfde huis gewoond? Ik doe uh, eerst op de...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 Ik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 zich en alleen als een rood geplukt en weggegooid nam de straat en dacht aan mij meer dan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 Toen u zich gaf, orpen en alleen, als een roos, geplukt en weggegooid. Naar u de straat en dacht aan mij.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 Zij uw hand, die vast en als mijn voeten